Zult er later niets meer van begrijpen Maak het uit en zing je uit de naad Van iedereen met wie je spreekt Geeft angst de slechtste raad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 Een dag na de dood van de Pakistanse Talibanleider leider Mesud, hebben de Taliban hun tweede man, Ghan Said, aangewezen als zijn opvolger. Mesud en vier medestanders kwamen gisteren om het leven... bij een aanval door een Amerikaans onbemand vliegtuig. Said, die ook Sanja wordt genoemd, is waarschijnlijk het brein... achter een actie in een gevangenis in Noordwest-Pakistan vorig jaar... waarbij 400 gevangenen werden bevrijd en onder hen waren veel terroristen.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 Het weer geleidelijk droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 13 of 14 graden. Minder na middag en avond toenemende wind. Gevolgd door regen. En vannacht en morgenochtend kan het ook even stormen. Verder morgen buien. Mogelijk met onweer bij 10 of 11 graden. En ook na het weekend is het flink wisselvallig. Dit was het NOM. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat Ville voorknopend Watergraafsmeer 2 kilometer. De A10 Noord richting de Coenternol tussen Cadoule en de Coenternol 3 kilometer. A44 richting Den Haag bij Wassenaar 3. De andere kant op op de N44 tussen Kerkenhout en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. -M -M. met nu de muziek <applaus> Zijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, jongen, en pa, die zet je op verkeer. Mama zegt dat er man aan oude zij, ze is, is. En een dan roepen zij uit, dat kind, zee is hier zo vies. Ze plast de tilt met brede weer haar je rok van om. Maar potsel roept ze geel. de zee zit in mijn op. We gaan zand. Laat de zee.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 Andere tijden, hè? En grote klassen. Een heleboel kinderen erin. Ja. Ik, volgens mij iets van 30, 40 waren dat er wel. Ja. Dus wel, moest je nog met lij en met uh, lijtjes werken? Of had je uh, al pennen en papier? En, volgens mij hadden we kroontjespennen. kroontjespennen en met papier. Met zo'n in inkpotje. Ja. Dat heb ik verdrongen waarschijnlijk. Dat weet ik niet meer. <laughs> <Hoe> <laughs> maar er waren gewoon de schoolborden in, natuurlijk. Hoe was je op de basisschool? Uh, ik ben op school eigenlijk altijd... Uh, nu, ik heb meegedaan natuurlijk. En, uh, maar eigenlijk altijd wel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 Toen was het op. Dat wil ik wel even weten. Zat je in Utrecht op de middelbare school? Nee, nee, toen ik zes was, zijn we teruggekomen naar Zandvoort. Nu is mijn vader overleden. Waar ben je toen gaan wonen? En toen zijn we bij tante Sejtje gaan wonen in het souterrain op de Engelbertstraat. Dat was ook weer. de achternaam van tante Sejtje? Tante Sejtje ken ik niet. Nee, de achternaam weet ik niet meer. Paap, Zwermer? Nee, nee, het was. Kom maar zo. En die wonen op de Engelbertstraat? Als iemand 10. weet wie Tante Seitje de achternaam heeft... Nee. bel dan even op ja, ja, ja, ja, ja. 5730393. We, gaan We hebben eerst al ergens anders op een etage gewoond, wat ik nu weet. Maar dat, en dan is dat dus tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk... totdat er een huis uh, beschikbaar komt. Ja. En, uh, ja. en toen zat ik dus hier op school en... Uh, maar waar ben Willemira je dan gewoon na Tante Seitje? Op een gegeven moment heeft mijn moeder een huis in de Zeestraat kunnen krijgen... C-straat 69. En uh, dat is later geworden Kostvloerstraat 14. Toen woonden we dus eigenlijk tegenover het hotel. Gezellig voor die wel. Ja, dat was wel leuk, ja. Dan ben je naar de middelbare school gegaan? Middelbare school. En kistelijk uh, in het lyceum, ECL heet dat tegenwoordig. Ja. En dat ging wel aardig, maar niet overdreven goed. En uh, toen ben ik daar op een gegeven moment. Toen zat ik in de derde van de HBS.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 Zijn entregar, sin esperar Zijn a buscar alguna huella una señal een verhaal gemaakt. Ik heb een Till now. Heel lekker. Uh, kan jij vertellen wie dit waren? Ja, dat was El met al bij mezelf. Zo, ja. Ja, nu weet ik het weer. Bedankt, Thomas. Uh, lieve luisteraars, we zijn met het programma ZFM Oud Zandvoort bezig. En onze uh, eregast vandaag is uh, Flores Faber. Uh, heeft u vragen? U kunt natuurlijk bellen. 023 57 393. En dan komt u rechtstreeks in de uitzending. En dan kan u een verheldende vraag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 Maar het is keihard werken, van morgen ja, tot s'avonds laat. Ja, ja, ja, ja, Maar, maar toen uh, had je nog niet diners en dergelijke? Nee, nee, er was heel weinig keuken en eigenlijk officieel mocht het niet. Ze deden biefstukjes en het liep op zo'n trein natuurlijk. Dat was periode, de, ik zat in de raad in die periode, toen was het ja, één componentenmaaltijden. En oh, toen dat was heel gekankerig, want ze wilden twee componenten ja, maaltijden precies, maken. Ja, precies. En het dorp stond natuurlijk op de achterste benen, dat weet ik dan ook ja. allemaal nog wel.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 Met de Leuwe-bureau. geweldig he? met die beer buiten. Dat ja, had je ook nog goed, he? He? geweldig. En die tent zat dus gewoon elke dag vol, hè? Dat had Venema nog geregeld. Ja. Want ik heb al die, burgeme al die burgemeesters heb ik meegemaakt. En uh, die tent zat elke avond vol. Het waren allemaal dansfeesten. en daar Pullen bier, halve liters. En daarnaast had je Italia, al Italia. Dat was ook een uitspanning nog. Dat was, dacht ik, meer restaurant, dat weet ik niet zeker. En op de punt stond ik met de ijskar van Ermy. En dan hadden ze op de pedalen blokken gemaakt... want ik kon niet bij de blokken komen. <laughs> en ik uh, was officieel 14, maar ik was pas 13. Maar als er dan controle kwam, was ik 14... want anders mocht ik helemaal niet werken natuurlijk. En uh, daar heb ik ijsjes verkocht. Waren dat schip ijsjes? Nee, dat was verpakt ijs, maar uh, de koeling, dat waren blokken ijs. Als je nu uh, tegenover de Harnies Schaftschool... daar, daar ja, zie ja, je nog die de ijsfabriek. En daar kwamen ze vandaan. En dat was in papier verpakt. En als je er niet uitkeek, dan plakten je vingers plakte aan het ijs vast. Dat brandde. In omgekeerde vorm. Ja. En daar werden dan blokken ingegooid. En dat werd één keer per dag werd dat ververst. dan kwam er wat nieuw. En dan kon je met die bakvis weer terug eh, naar me. Ja, daar hielpen ze me wel hoor. Dan kwam een, want Dat was van oom Jan. Van de, want De andere kant is natuurlijk veel, zand voor, veel meer zand voor. Is de bokkensoort. Mijn moeder was molenaar. En, eh, en ik ben van de bokken dan.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 Ja, nee, de bollen. Maar ja. dat, was, dat heette niet zo toen. Maar de, hij, hij begon toen met chaslikken en zo. Dat was geweldig. Dat was een verovering. En toen kwamen er halve kippen, geloof ik. En uh, goede tent, hoor. Dus ik had ik ervoor gedaan. En toen ging ik op strand werken. En, en, en naar de hotelscholen. Um, nou zijn er meerdere hotelscholen. Ja. Uh, waarom is jouw keuze op Maastricht gekomen? Uh, er waren er toen maar twee.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 Er waren twee dagen, je moest er ook blijven slapen op het internaat. En dat was het kasteel. En, uh, en daar ben ik aangenomen. Oké, okay. um, dan zit je in Maastricht als vrijgevochten zandvoerter. Um, wat voor ervaring was dat? Met allemaal Limburgers die je niet kan staan nee. en dergelijke. Nee, nee, nee, er zitten op die school nog steeds trouwens ook heel veel Nederlanders. Ze zeggen daar Hollanders, dan.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 Dat was meneer Vlasman, die was docent, restaurant en drankenkennis. En die leeft nog. En als ik uh, dan heel af en toe, ik, ik kom nog wel op de schoon. En uh, dan is het vloer, hoe is het met je? En dan spreken we af en dan gaan we dan herinneringen ophalen. Geweldig. Dus ik achter altijd bar. En dat kon ik ook, want ik had natuurlijk uh, uh, ervaring, leeser, wat praktijkervaring. Uh, ja. ja, Nou, dan loop je die school door in mijn ja.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 Dat heette toen het, heet het Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme. Daar stoppen we even, gaan we eerst naar de muziek luisteren. Ja. I don't wanna talk about the things we've been through.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 The victory, there's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense. Building me a fence, building me a hope. Thinking I'd be stronger. I was a fool Leading by the rules the, the gods may throw an ice Their minds as cold as I. To kiss you? Does it feel the same when she calls your name?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 Much more than this, I did it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 I did it tomorrow.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 Dus volgende week in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ankie samen met Co. Warmedam over de winkels in de Zuidbuurt. Vanaf deze plek bedank ik. Bedankt.